een gewond. Het aantal vliegtuigpassagiers dat zich misdraagt stijgt sterk sinds het vliegverkeer weer op gang komt. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport is er een duidelijk verband tussen de incidenten en de coronaregels. In juli waren er 94 meldingen van overlast. 58 daarvan hadden te maken met corona. Begin augustus nog weigerden twee dronken passagiers een mondkapje op te doen op een KLM-vlucht naar Ibiza. De inspectie waarschuwt dat het toenemend aantal incidenten gevaar kan opleveren voor de vliegveiligheid. Het aantal coronatests dat vorige week is afgenomen door de GGD is opnieuw gedaald. In het begin van de week was er een flinke daling. Later steeg het aantal testaanvragen toch weer iets. De GGD leidde de noodklok omdat steeds minder mensen naar de teststraten kwamen. Afgelopen donderdag benadrukte premier Rutte en minister De Jonge op een persconferentie het belang van testen. In Amsterdam is een Duitse man van 19 verdronken in de Amstel. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in het water bij park Zomerlust. Zaterdag werd er al naar hem gezocht na een melding van een vermiste zwemmer. De omgeving van het drukbezochte park werd na de vondst van het lichaam afgezet. De Duitse man was als toerist op bezoek in Amsterdam en is vermoedelijk tijdens het zwemmen verdronken.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 Just into the the evidence she requires. Takes five, just got pulled. Don't think it when it comes to me. In my money, so she smiles, but that's cruel. If you knew what you think If you knew what you was after Sometimes you wonder And she laughs in her frustration Would someone please explain The reason for this strange behavior In expectation's name Thank you. Say yes, please, thank you Sometimes you won't go And you ask yourself that Would someone please, would someone please explain The reason for this strength?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 Maar goed, uh, tussen 3 en 4 wordt er weer gekwalificeerd. Dus kort over 4: een uitgebreide terugblik op deze kwalificatie. En ook natuurlijk tussen 3 en 4 uh, volgen we natuurlijk ook uh, actueel de kwalificatie hier vanuit de tolweg 10a. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende 3 uur te blijven luisteren en kijken. Uh, naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. www.zfm-live.nl ZFM maakt zijn naam waard van de zon schijnt. Dus pak je radio, het Frans. En zet hem op 106.9. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. Eet de zon. En zo is het, het is bijna 30 graden hier in Zandvoort.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 Er komen blote dames aan met bikinis in hun hand. Welke vullen de macho's lopen richting zee. Ik kan er niet meer tegen, ik ga nooit meer mee. strandplaatsen op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Je hoorde de groep De Neus en Het Strand. Het was uh, toen de tijd een echte Veronica heet. Die draaide me helemaal grijs op de radio. En natuurlijk met uh, 30 plus graden kan die gerust nog een keertje gedraaid worden.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 we dit programma stond op zaterdag met twee gouden oude platen uit de jaren 80 begonnen. Gooi je meteen ook even een nieuwe hit erachteraan.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 Voor een fiets, zullen we maar zeggen. Het is acht minuten voor half drie. Niet lekker van het weer, bijna 30 graden hier in Zalvoort en dan Pinot de Hans vloog. Ik in discoteca con lo sguardo da serpente. Ik me sono avvicinato, lei già non capiva niente. Ik ben ma guardato.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 Che idea. Vale idea maliziosa, ma lei cosa ha massa per tenere a bada un super uomo. Un po' come te. E poi che ha di speciale che in un altro no non c'è. Che idea. Ma vale lei. Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Ma vale lei. Attento lei in un gala sa lei ti fa girare in tondo, senza avere mai le cose che pretendi Escusa, Lei s'en fatte een risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri s'è scolata. Mi sembrava pelle andata. Ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata. dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carettata. Sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata. E mi ha fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea! Quale idea! Waar vale de idee, massa praten era, vandaan superduvel buffo, un, super, un, un met de, en toch je houde stielspeziale, di die in no, okay een vale okay in de idee, waar de idee, achtendoe ze, langzaam, ze zal ze, ze zal ze, ze zal ze, ze zal ze, ze zal ze, ze zal And in my heart, somewhere, I wanna go there. Still, I don't go there. Everybody. in my heart somewhere Van alweer enige tijd geleden Chris Stapleton en say Something. Nou, als de heren van de technische dienst wat gaan zeggen... dan zouden ze zeggen, het is te warm buiten. Dan ja, zeggen ze net tegen ons, we gaan even de visse neus halen. Ja, tentaal. nou, <laughs> Ze zijn wel heel rap weer binnen. He? Ja, heel rap. Ja, en dat heeft allemaal met weer te maken en daar zijn we nu. Ja, daarom. Het is ook een, een korte weerbericht deze keer.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 Damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Intensivstationen nicht überlastet werden. Zusammen gegen Corona. Und das war eine äh, Botschaft für alle äh, deutschen Gäste, die äh, hier in Salvoort <lacht> anwesend sind.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 See the heat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 al uh, iets eerder over hadden. Nou was vanmorgen, uh, Albert-Jan, de schipper van de KNRM... Uh, Jan-Willem van den Bout was uh, in de uitzending. Van Goedemorgen Zalvoort, ja. Uh, uh, goe oh ja, Goedemorgen Zalvoort. Goedemorgen. En, en die zei uh, van, uh, ja, de, de, ze, ze waren al een paar keer uh, uitgevaren natuurlijk voor... Uh, diverse muigevallen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Kinderen die vermist waren en dergelijke. Maar ook de die heeft het er maar heel druk mee. Hè. Die zijn van uh, s ochtends vroeg tot s avonds laat uh, bezig, al die vrijwilligers. Klopt. En, uh, nou ja, het begon gisteren natuurlijk allemaal. En, uh, uh, onze collega's van NH-nieuws waren gisteren ook op het strand. Maar vandaag zal, zal het er niet anders uitzien.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 Met een boot. In splitsing heeft er ook een hit mee geschoord in de jaren tachtig. Ook die plaat werd in de zomer helemaal grijs gedraaid. Hier zei ze: met wind en zeilen. Alle virus naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik ben Albert Jan, ik stuur je net een bonnetje door... van even een middagje op het terras zitten in Monte Carlo. Ja. Ja, daar word je ook niet vrolijk van, hè? Wat een bedrag, joh. Ongelooflijk. Maar je moet er wat voor over hebben. Dan dus zit je daar wel lekker, hè? En dan uh, zorgt ze wel dat je plekje gewoon uh, keurig uh, vrij is... en coronaproof. Ook dat nog. Dat het is... Uh, je hè? bent wel gelijk uh, gezond verklaard. Ja, ruim 150.000 euro. <laughs> nou, daar word je echt niet vrouwelijk van. Goed...